Het, met het NOS journaal. Het CBR heeft duizenden theorie-examens afgelast... vanwege een hardnekkige ICT-storing. Er is een probleem met de touchscreens... waarop de kandidaten voor het rijbewijs hun opgaven moeten maken. De storing begon gisteren. Een oplossing is in zicht. Maar die moet eerst worden getest... waardoor alleen de examens in Arnhem en Rijswijk doorgaan. Zo'n 3000 kandidaten zijn gedupeerd door de storing. Het CBR zet extra mensen in... zodat ze binnen twee weken alsnog examen kunnen doen. Op een middelbare school in Den Haag is een leerling neergestoken. Hij is licht gewond geraakt. Een medeleerling van het Aloysius College is aangehouden. Wat aan de steekpartij vooraf ging is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk hadden de twee ruzie. En de politie heeft station Leiden afgesloten... na de vondst van een verdacht pakketje. Het treinverkeer is stilgelegd. Het pakketje wordt onderzocht door de explosievenopruimingsdienst. opruimingsdienst. Verwacht wordt dat de afsluiting van station Leiden tot 11 uur duurt. Extra aflossen van de hypotheek is erg populair. Klanten van de Rabobank losten vorig jaar voor een recordbedrag af. 4 miljard euro bovenop de maandelijkse aflossing. Vooral in december was het druk. Toen liep de belastingvrije schenkingsregeling van een ton af. Veel mensen gebruikten het geld om extra snel af te lossen. In december ging het om een miljard. Verder waren volgens de Rabobank opvallend veel starters op de huizenmarkt. Die eigen geld meebrachten. Italië heeft bij een grote actie tegen de maffia 160 mensen gearresteerd. Bij de actie in het noorden van het land is ook voor 100 miljoen euro aan spullen in beslag genomen. De meeste mensen werden opgepakt in de regio Emilia-Romagna. Daar zijn veel financiële instellingen gevestigd. De politieactie is nog aan de gang. Er doen meer dan duizend agenten aan mee. Het weer dan nog bewolkt en vanmiddag veel regen en een harde wind. Het wordt 6 tot 8 graden. Vannacht en morgen winterse buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 2 tot 4 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De ochtendspits is voorbij. Er had alleen nog file op de A27, Almere-Utrecht. Tussen Hilversum en Beeldhoven, 2 kilometer. Tot zover de verkeers.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 www.zfmzandvoort.nl You And instructions for dancing And I